Barkley was uh, vorig jaar een... Uh, nou, vorig jaar, dat is alweer een tijdje terug, Jaap. Uh, 2006, geloof ik. Ik wil er vanaf zijn, maar dat was een periode... dat ik nog ergens een uh, een of andere hitlijst... Uh, voor CFM mocht doen. En dat nummer, dat heette Crazy. Nou, tot aan het nieuws van drie uur. Stukje Jan Smit. Uh, voor de mensen die dan thuis uh, fijn zitten mee te zingen... Als de morgen is gekomen. Ik lig gebroken... in.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 Ging meteen dicht bij me staan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 in Iran wordt jacht gemaakt op terroristen die te maken hebben met de zelfmoordaanslag van vanochtend. In het onrustige zuidoosten van het land vielen 35 doden toen een man zichzelf oplies. Onder de doden zijn stamoudsten en een aantal hoge militairen van de revolutionaire garde. Onder wie de plaatsvervangend bevelhebber van de grondstrijdkrachten. De officieren van de elite troepen waren in het zuidoosten van Iran voor overleg. De aanslag is mogelijk het werk van een soenitische verzetsgroep in de regio.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 In de Eredivisie hebben VVV en Roda JC gelijk gespeeld. In Venlo werd het 1-1. Roda kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Scubo. Maar na rust maakte de VVV'er Leemans weer gelijk. Vanmiddag worden er nog vier competitiewedstrijden gespeeld. De marathon van Amsterdam is gewonnen door Gilbert Yegon. De 21-jarige Keniaan deed er twee uur, zes minuten en 18 seconden over. Hij liep daarmee een parcoursrecord. Even leek het erop dat Yegon onder de twee uur en zes minuten uit zou komen... maar net voor de finish, al in het Olympisch stadion... kreeg hij kramp en moest hij strompelend over de streep. Twee landgenoten van Yegon, Ketani en Bibot, eindigden op de tweede en derde plaats.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 The Seat is Soap, where the gun is cocked and the bullet's cold. The miles are marked in blood and gold. I'll meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. I'll meet you further on up the road. Where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road. Send a song to sing A song to sing to keep me out of the cold I'll meet you further on down the road Further up the road, further up the road I'll meet you further on up the road Where the waves dark and the night is cold I'll meet you further on up the road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 ...van dit uh, tweede uur. En dat uh, heeft uh, te maken met onze gast... ...die inmiddels aangeschoven is. Diek Meijer, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Koper. Ook nog gefeliciteerd. Goedemiddag, <laughs> ja. luisteraars. Ja, want uh, we begonnen dit uh, eventjes... Met, uh, ...met Bruce Springsteen, zomaar. Ja. Ja. Zijn uh, optredens... ...in Dublin Live zijn die opgenomen... ...op DVD. Echt ja. fantastisch... ...om te zien en te horen. Ja, en... Uh... Nu even geen formaliteiten, het is nu gewoon je en jij, om het maar zo netjes te mogen, mogen zeggen. Uh, wat spreek je aan eigenlijk in die muziek van, uh, van Bruce? Ik vind het uh, oorspronkelijk eigenzinnig um, en hij heeft een boodschap in zijn liedjes. Je kunt er van alles uithalen, inzoeken, ja. wat je ook wilt. En je hoeft het niet mooi of lelijk te vinden, maar uh, er zit passie in. Ja, ik heb hem ook al laten vertellen van uh, elke keer als Bruce uh, zeg maar uh, een optreden doet, je gaat altijd met een positief gevoel ga je toch, uh, toch weg. Het gaat over de gewone man, heb ik, uh, heb ik me wel eens laten vertellen. En ja, er zit altijd een positieve draai aan, uh, volgens mij ook met dit nummer. Ja, dat is volgens mij, uh, nou zeker met dit nummer, Going Up The Road. Ja. Dus dat zou je als je levensweg kunnen vertalen, maar dat is mijn beeld, mijn interpretatie natuurlijk. Ja, ja. Je kunt er nog veel meer uithalen. Ja. Maar heel veel van zijn liedjes, die hebben dat inzicht, dat Amerikaanse, dat zoeken naar waar is het licht? Ja. Waar ligt de toekomst? Hoe kan ik uh, verder komen? Ja. Ben je ook in Amerika geweest? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Sterker nog, <laughs> ik heb er eigenlijk niks mee. <laughs> nee, maar goed, maar, het, maar het, het, het, het, het, kijk, Bruce is uh, toch ook iemand die toch behoorlijk uh, wat geladen, politiek geladen songs ja. ook heeft uh, gemaakt. Uh, er is zelfs uh, in, uh, ooit in, uh, in de verkiezingscampagne, geloof ik, door Ronald Reagan, maar dat weet ik niet ja. helemaal zeker. Born in de USA en toen zei Bruce Springsteen wacht even, dat uh, gaat niet zomaar. Nee, dat klopt. Want Reagan dacht dat dat liedje voor zijn campagne erg goed zou zijn. Maar Bruce Springsteen had dat juist anders bedoeld. En dat was natuurlijk wel heel logisch. Ja. Dus dat was kennelijk de eerste misser van Reagan in die tijd. Ja, ja goed. Uh, nou, uh, dit is het, dus het tweede uur waar we in Aangeland zijn. Er zal tussendoor ook nog even gewoon uh, gevoetbald worden. Dat, uh, dat, dat sowieso. Maar we en gaan... ze hoort dat op de zondag. Ja, uiteraard. Uh, hoewel, ik heb ook weer uh, vernomen dat het met de zondag uh, voetballen dat, dat een beetje terug aan het lopen is. Maar goed, dat, dat gaan we nu niet uh, allemaal hebben. Over Amerika gesproken. Leuk bruggetje maken we dan inmiddels. Want ja, het is ook de land van de soul. Ja. Ja, ja dit is uh, Arita Franklin. dat doe je waarschijnlijk op. Ja. Maar dat ja. is niet het voorkeur van mijzelf. Maar dat nee. is uh, van mijn echtgenote Jannie. Ja. Uh, zij heeft met name die voorkeur. Dus we hebben de muziek wat afgewisseld. Oh. Ik vind het leuke muziek, maar ja. ik heb er minder mee als met Bruce Springsteen of andere bands. Goed, dan gaan we hier uh, Arita Franklin draaien. Eerst Respect! van Aretha Franklin. Kijk nou, dat uh, gaat uh, meteen treffen. We gaan eerst eventjes uh, schakelen naar het, uh, het RCH-terrein. Uh, daar waar de wedstrijd tussen RCH en Bloemendaal gespeeld wordt. Uh, Tjerk, zeg het maar. En hier is de stand uh, net 0-1 geworden in het voordeel van Bloemendaal. Het was uh, Tim John die een goede aanval afronden was in aantal. Daarvoor was al een kans voor, voor, voor nou Tim Beren zat er vlakbij, maar die kon hij die zijn tegen krijgen. En die aanval liep door. En uh, Tim Jones gooit er goed naar de rechterkant van het veld. Alex Rijzenberger die kon helemaal doorzetten. Die zag Tim Jones staan. En Tim Jones schoot onroepelijk in de linker benedenhoek. En zo staat de stand hier in deze wedstrijd. Na 53 minuten spelen, op 0 tegen 1. Goed, dat was uh, Tjerk uh, vanaf het uh, terrein van uh, RCH. Dat zit ergens uh, pff, Sportpark uh, Laan, daar ergens in heemstede. Nou, uh, ik weet het niet. Uh, ik ben, uh, ben er ooit is een keer geweest, maar op een zondagmiddag als deze, nou het is nu een beetje bevolkt buiten, maar uh, dan zou ik er toch niet uh, willen staan eerlijk gezegd. Maar goed, uh, voor die mensen die er wel staan, respect hoor eerlijk gezegd, want uh, dan hebben we dan meteen ook het plaatje te pakken wat we net hebben gedraaid, uh, respect van Rita Franklin. Want dat is, uh, ja, het was een keus van je vrouw. Ja, het is een keus van haar, ja. maar het is ook een titel die wel aansluit bij wat je in deze tijd uh, eigenlijk uh, als accent ook wel mee wilt geven. Mm -hmm. Respect is iets wat heel wezenlijk is. Wat je eigenlijk uh, met de paplepel ingegoten moet krijgen, vind ik. Ja. En wat je wel merkt, wat in de huidige samenleving op een aantal fronten lijkt te ontbreken. Ik zeg ja. het voorzichtig. Uh, want er, er is nauwelijks soms ruimte om naar elkaar te luisteren. Ja. En dat, uh, ja, als je respect voor elkaar hebt, heb je ook respect voor elkaars meningen. En ben je ook bereid naar te luisteren. Hoef je het niet meer eens te zijn, dat is wat anders. Ja. Uh, het is, ja, mensen nemen te weinig tijd denk ik ook om te luisteren ik merk het zelf bij mezelf ook, over, hoor. Dus. Uh, het, het, het zou kunnen dat het uh, gebrek aan tijd is maar ik heb af en toe ook het beeld dat het ook gebrek aan respect is ja. als we kijken hoe, hoe uh, one-linerig de samenleving aan het worden is is dat niet goed dan? Um, nou, als dat de samenleving is dan zij dat zo de vraag is of ik dat een, een passende ontwikkeling vind. En ik, mm. ja, ik plaats er wel wat kanttekeningen bij. Ik maak me er ook wel wat zorgen om. Ja. We hadden het net over het voetbal op zondag. Dat de animo daarvoor afneemt. Uh, misschien zou je dat wel in diezelfde sfeer kunnen plaatsen. Ja. Uh, overigens, over respecten in luisteren... en vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen. Nou, dat was uh, in de tijd dat Bresniev nog... Uh, en Groestjof uh, in, uh, in uh, de Unie ja. van de sovjet republieken nog bezig waren. Nou, dat was uh, geloof ik een... Uh, Vloeken in de kerk, heb ik me laten vertellen. Nou, dat, dat zeiden ze in de, de USSR destijds niet. Die vonden dat zij de volledige vrijheid het ultieme ja. hadden. En in theorie ja. is dat natuurlijk ook zo met het communisme. Nogmaals, ik ben geen fan van die uh, stroming. Nee. Uh, ik ben wat liberaler, denk ik, in hart en nieren. Ja. Uh, maar als je de theoretische modellen bekijkt, dan lijkt dat ook zo. De praktijk was, denk ik, als ik de mensen daar beluister, en ik ben daar zelf voordat de muur is gevallen in uh, Oost-Duitsland en Polo geweest, was wezenlijk anders. Mm -hmm. Daar voelden mensen zich echt niet veilig. En dan kon je ook niet openlijk over dit soort dingen praten, want dan voelde men zich bedreigd. Zou je terug willen naar uh, de USSR? Uh, wel met de Beatles. Nou, hier zijn ze dan: back in the USSR van de Beatles. dat is Waar we meteen ook zeg maar, de rode draad van deze uitzending. Want voor de Zandvoortse luisteraar was ik er al om 12 uur al mee begonnen. Van de blauwe CD. Nou, is die van, van uh, Nick meijer is die gewoon nog netjes gebleven? Die heeft uh, wel heel wat, uh, die heeft heel wat verhuizing overleefd. Ja. Maar zit ik die van mij ernaast? Nou, uh, dan uh, denk ik dat, uh, <laughs> dat, dat die nog wel wat, uh, wat te verduren heeft uh, gehad. Back in the USSR van de uh, Beatles waren dat: ja. Lennon ja. en McCartney. Ja, prachtig uh, nummer. Uh, prachtige muziek ook. Tijdloos kun je gewoon zeggen. Ja. Uh, die jongens hebben in die tijd gewoon een hele nieuwe trend neergezet. Maar een trend die door de generaties heen gewoon houdbaar is gebleken. Ja. Want onze kinderen vinden het nu ook gewoon hele oorspronkelijke muziek. Dat kun je ook met Michael Jackson zeggen. Ook dat is heel vernieuwend geweest. Maar ook houdbaar. Het is niet vluchtig. Nee. En dus er zit ook een, een ritme en een vrolijkheid. En een, uh, ja, ik weet niet. Het geeft gewoon uh, energie als ja. je ernaar luistert. Nou, had ik, had ik uh, helemaal aan het begin uh, van, uh, van het moment dat ik begon uh, vanmiddag om 12 uur... Uh, had ik uh, iets van Michael Jackson en die uh, zei op een gegeven moment uh, tegen Paul McCartney... Ja, ik ga al je... Je zongrechten uh, ga ik overnemen. En uh, toen dacht niet. je bent gek. Maar hij deed het dus echt uh, ja. inderdaad. En in 1988 had hij Come Together uitgebracht. Uh, uh, en uh, dat was dan, uh, zeg maar, hoe Michael uh, zijn uh, ja. interpretatie van, uh, van het hele verhaal was. Maar je zegt het ook heel, uh, heel uh, netjes. Uh, Michael uh, Jackson is Billie Jean bijvoorbeeld. Dat nummer van Thriller. Nou... Ja, dat, dat wordt nog gedraaid. Dus, ja. uh, en dat, dat, dat, dat blijft ook uh, gewoon uh, wat, en, wat en dat betreft. En je ziet ook dat het overlijden van hem... dat, dat geeft een, een enorme koopgolf weer uh, mm. tot gevolg... Ja. in alle generaties. Ja. En dat zegt iets over de wijze waarop hij... op die tijd al muzikaal in het leven stond. Ja, overigens Paul McCartney die, uh, kan er ook wat van. Want die, die uh, geeft, geloof ik, één keer in het jaar... Geeft een vrij concert uh, in, uh, in Liverpool. Dat... Uh, gebeurt meestal bij de Albert Docks. Ja, dus... Het dorp van de Beatles. Nou, dorp, dorp. Ik ben er een paar keer geweest. Zeg het niet Niets tegen mis, een, een scouser dorp, hoor. Een <laughs> zeg het positieve... niet tegen een scouser, want ik denk dat je niet levend het uh, dorp verlaat. Nou, <laughs> dat zeg we... ik gewoon in het Nederlands. Dan, <laughs> nou, dan verstaan ze het dan ook niet, <laughs> maar goed. Uh, the Phantom of the Opera is uh, weer iets heel anders. Ja. Uh, uh, wat, wat, uh, wat, ja, want het, dan denk ik aan, uh, in dit geval uh, is dit van Joop van de Ende Theaterproducties uh, ja. geweest, maar het oorsprong uh, ligt in Engeland met Andrew Lloyd Webber. Ja, ja. Nou, dit, dit zit eigenlijk een beetje in, uh, in de, laat ik maar zeggen, de gezinstraditie. De mm -hmm. uh, Phantom is de, een van de eerste opera's geweest die hier in Nederland zijn bewerkt, helemaal in de Nederlandse tekst. En toen wij met de kinderen op vakantie gingen, hadden we daar een bandje van in de auto en die werd helemaal grijs gedraaid. En ik denk, kijk even Jannie aan, wat voor oud waren de kinderen toen? Ik denk acht, negen jaar, zoiets ja. ja dat ja. was toch heel bijzonder. En wat ik zelf mooi vind aan, aan deze CD is het. Uh, ik hou van erg vocaal uh, sterke muziek en dat is dit. Ze zijn prachtige stemmen. Ja. En hoe ze dan uh, tegen elkaar op lijken te bieden. Met, met hun stemmen en de boodschap die erin zit. We, weet je ook nog toevallig wie uh, zeg maar het spook speelde in de Nederlandse versie? Dat ja. moet je weer weten. Henk Poort, denk ik. Heel als goed. ik het niet vergis. Goed, heel goed. Ja, dus, en we zijn maar... uiteraard ook naar de Phantom geweest. Uh, ja? Ja. Is dat, is in, er... uh, in Scheveningen was dat ja. volgens mij. Ja. Eén vraag nog voordat we hem echt gaan draaien. Is dat ook iets wat, uh, wat je misschien uh, bij je kinderen uh, hebt, hebt meegegeven? Van nou dit is toch ook wel iets voor de, de vorming later, waar je misschien nog wat aan zou kunnen hebben. Dit heb ik van Janni gestolen. gestolen. En mee versterkt in nou, de ja, oogschapen. Nou, uh, de spiegel is uh, in ieder geval het, uh, hetgeen wat we nu gaan horen. Met waarschijnlijk ook inderdaad een poort. Hoe onbeschoft dit burgerslaafje wil jouw succes delen. On ons joch op vrijers voeten wil mijn triomf stelen. Een die tot mij sprak, ik luister, blijf dicht bij mij, leidt me. Een mijn ziel was zwak, ik huiver tot Met vlij om woorden, ik huis in duisternis. Kijk naar jezelf in de spiegel, waar je En bij was hem. Helemaal de spiegel. Engel mijn muze, zoals dat Kom bij staat, van... engel sprook van de opera, want dat is de vrije vertaling, maar uh, in het Engels heet het natuurlijk de Phantom of the Opera met een Poort. Dat was overduidelijk wel uh, te horen. Ja, prachtige stem. Ja. En dat, uh, als je dat in huis draait uh, en met een muziekschaal van 1 tot 10, een volumeniveau, dan draai ik hem bijvoorbeeld op 8 tot 9. Heb je de buren geen last van? Nee, die zijn op voldoende afstand. Overdag <laughs> ja, moet je overdag ja. kun je dat doen en s'avonds ja. natuurlijk iets beheersen. Ja, oké. Okay, want uh, niet dat we straks uh, ergens uh, in de straat uh, klachten gaan krijgen van... Nou, daar in dat huis dan wordt ineens om uh, <laughs> een uur of tien de geluidskran omhoog uh, gegooid. Ja, en dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn als ja. ik net een verhaal over respect heb gehad. <laughs> ja. Dat lijkt me nou niet uh, erg. Dat is niet in balans. Uh, nee, dat lijkt me niet, uh, <laughs> lijkt me niet heel erg uh, slim in, uh, in ja. dat verband. Uh, overigens uh, hadden we net al een stuk Sol. Maar dit is ja. een beetje een, uh, Is dat eigenlijk ook een beetje Sol? De Jacksons? Ik, ik, ik denk van wel eigenlijk. Mm, ja, ik, ik vind het net wat anders. Het is wat uh, frivoler. Het is het begin eigenlijk van, uh, van Michael Jackson, de Jackson 5. Mm. Maar ik kijk even de echte kenner aan. Dat is Janny. Uh, geen solen. Nee. nee, nee, het is toch wat, uh, wat anders. Het is toch wat anders. Ja. Uh, nou, oké. Okay. Het, uh, het nummer wat, uh, wat we kennen, natuurlijk, van, die, uh, van, van de videoclip. want daar zaten uh, zeg maar getekende figuren in. is, is dit, natuurlijk dit nummer hier. Dus I want you back. Terug naar Heemstede, want er is gescoord bij de wedstrijd tussen RCH en Bloemedaal. Jack zeg het maar. En hier is de stand 1-1 geworden in de 69 minuten. Dat was Ravel Emmanuel die hem scoorde. Bloemedaal zou eerder op, op, op, op, op, op 2-0 komen, maar 1 fout achterin. En Ravel en Manuel kan zo doorgaan en maakt hem goed af. En daardoor is de stand hier 1-1 geworden in die wedstrijd. En dat is een aanval van RCH, die komt aan de rechterkant vandaan. Maar het is daar weer een die er goed tussen zit. Nee, korving die er goed tussen zit. En dat betekent een ingooien aan de overkant van het veld. Maar toch is die bal voor Bloemenaal. Dus hij werd aangeraakt door een RCA-speler. Dan kan het betekenen dat uh, korving die bal uh, kan gaan pakken en kan gaan ingooien. Ja, dan uh, moet je oppassen natuurlijk. Want als je druk aan het drukken bent. En je krijgt een snelle uitval. Dan ben je natuurlijk in één keer weg. Dat betekent dat Bloemenaal opnieuw moet gaan aanvallen. En dat dus uh, Bloemenaal gewisseld heeft. Heeft Toon Beren erin gebracht in plaats van Adek Grijzenberger. Komt die bal hoog en diep naar de elf toe van, uh, van RCA. Die gaat om jouw Hofkreen. En die kan zo doorlopen. Dan moet Joost erbij komen. En gaat richting het richting stadsgebied. We gaat het dan voorzetten. En dan is het daar alle de Die hem goed weghaalt uit het stadsgebied gedaan. Het is de Jeroen de Dikke die hem verder transporteert. Jeroen, ga je Jean naar de 12e? Dan weer toe. Maar die kan er niet bij komen. En dan is het Joos die hem goed uh, eruit tussendoor pikt. En dan wordt er een ingooi recht voor me gezicht. En dan is die bal al genomen. Opduin. De buitenplaatsen meteen door. Naar de buitenkant. Naar de richting nummer 11 toe van Ersjaan. Maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat die bal achter gaat. En dat was het wel. Ze die bal uh, kan gaan trappen. Dus Gijs die hem op gaat halen. En hij was gooit. En Bas kan hem dan gaan neerleggen. Bas neemt toch even de tijd om te kijken hoe iedereen in staat. En of hij de bal in één keer naar voren kan gooien. Omdat hij via het opbouw kan. Kan via de opbouw via Gijs-Jan Poelgees. Gijs-Jan Poelgees. Hij meteen het elf tegenover zich. En die probeerde dan door het transfereren naar Joost Dat doet niet. En dat betekent dat die bal uitgaat. En dat er een gooi komt voor Ersja. Ersja meteen weer naar nummer 10 toe. En die gaat heel handig om zijn man heen. Maar het is daar beren die je goed rugdekking geeft. Anders had het gevaarlijk geweest daar. Maar het is... Kuiten hier niet bijgekomen. gekomen betekent dat de nummer twee Rijnier Sienstra van Ascia meteen die bal oppakt en meteen weer naar Rafael en Manuel. Rafael en Manuel aan de bal moet gaan actie gemaakt, maken, dat doet hij ook. Maar het is Adekorvi die er goed tussen zit. En hij moet Kuit door transporteren. Kuit heeft de bal in zijn voeten. Plaats hem niet goed. Maar dan is het aan Beren die goed weer ertussen zit. Maar nog is die bal niet weg. En nou is het Joost Hofker die de bal kan oppakken. Joost Hofker, plaats hem meteen naar toonberen. Beren. dus dat is een overtreding. En uh, eigenlijk, schijt ze even, een is het Dikke. Nee, die bal in één keer weer door te plaatsen Daarop. Uh, toonberen, Die kan er niet bij komen. Is het SCA. die de bal kan oppakken. De nummer vijf, uh, Maaike Beus Hij heeft de bal in zijn voeten. Gaat hem dan die plaatsen? Aan de 11. Maar het is dan Joost Hofker die er weer tussen zit. Joost Hofker op, uh, op Beuner. En Beuner kan er ook niet bij komen. Dat betekent dat uh, wie er om een ingooi kan komen voor. En hier door de nummer 6 met een, uh, Martin Koelenwijk. Koelenwijk. Pak die bal op. Gaat kijken waar hij een gooit. Gooit het op Beuner. Beuner kan er ook niet bij komen. Dan moet het. Weer moet hem doortransporteren naar Baie. Die Kan die erbij komen? Waar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat de nummer 12, Tim van de Akker, die bal doortransporteert naar de voorhoede. Is Korving die hem weg moet kop. En Corving hem ook weg, maar niet goed weg. krijg nog een herkansing. En er moet Kuiten bij komen. Kijk, kan er ook niet bij komen. En dan is het daar uh, te aan... poelgeest. Net de dikke, dikke. Jeroen de dikke. Glaat op hem te slap eigenlijk. En dat betekent dat Gijsjan erbij moet gekomen om die bal te corrigeren. Het is Gijsjan. Die hem ook corrigeert en die plaatst die bal goed naar Joost -Hofke toe. Joost -Hofke kan doorrukken naar links. Houdt die bal goed bij ze moet hem dan doorplaatsen. Plaats hem helemaal over de breedte heen naar de Tim Beer. Tim Beer aan de rechterkant van het veld. Ga Hallopen met die bal. Ziet dan Kuit aan de rechterkant staan. Kuit moet hem dan actie gaan maken. En dan komt de tweede er hard in maar Kuiten houdt de bal eigenlijk. Moet er nog een keertje langs. doet het ook heel goed. Moet hij nu gaan voorzetten. Komt die bal? Kan Baardi erbij komen? Nee, Baardi kan er niet bij komen. En nog eens die bal niet weg naar achterhoede. Baardi probeert het dan neer te leggen voor Tim Jones. Dat lukt ook niet. En dan is het wel weer op bal Gijs Jan Poel geeft. Weer dan één te schieten. Doe het wel goed. Dan krijg ik het voor de doelman. Ja, die haalt hem weg. En dat betekent dat daar die geblanceerd ligt op het innenstadsgebied. En dat de stand hier één tegen één Ja, en dan weten we wat er gaat gebeuren als er een blessurebehandeling is bij Bloemendaal. Dan gaat Jerk het veld op en dan legt hij alles neer wat er ook maar neer te leggen valt. En namelijk de telefoon. Dus dan kunnen we gewoon weer verder gaan waar we gebleven waren. I Want You Back van de uh, van, uh, Jackson 5 was het toen in die periode, want dat hadden we net gedraaid. Ja. Dat uh, is meer iets van je vrouw, uh, had ik uh, begrepen, toch? Ja, de Jackson 5 zeker. Michael Jackson vind ik zelf ook wel leuk. Maar ja. zij is daar nog een grotere fan van. Ja, ja. Dus dan word ik langzaam meegezogen. Die energie stoot <laughs> ja. die over je heen komt. Ja. <laughs> uh, maar dan praten we toch ook over 25 jaar terug, uh, toen Michael Jackson uh, met zijn uh, bekende danspasjes uh, eigenlijk uh, de fans <lacht> min of meer Helemaal voor zich inpalmde. In, uh, ja, ja. Want dat we uh, het uh, de, uh, begin van thriller, daar, daar begon het uh, succesverhaal mee. Ja, ik uh, had vanmiddag uh, een, een stukje tekst over Paul Enka met, uh, met uh, This Is It. Dat nummer dat schijnt uh, dan uit uh, Paul Enka's studio uh, te zijn uh, gepikt door Michael Jackson. Maar uh, men heeft het een beetje in de binnen geschikt. Dus uh, meneer Paul Enka krijgt daar gewoon 50% van de uitgeverrechten. Van de rechten van. Nou, en dat... dat is dan, dan toch weer een video van, uh, van het Jackson kamp. Dus uh, wat dat er gaat, uh, mogen we dat uh, dan toch wel wat, uh, wat positief ook over Michael wat, wat, uh, zeggen. En over de doden. Niks dan goed uh, Credence Clearwater Revival. Denk ik aan... Uh, ja, sowieso aan uh, iets met, uh, met uh, houthakkersoverheemtjes uh, aan en dat ja. soort dingen. En uh, gitaren. Dat, nou, dat, oh, ruige, ruige muziek. Een beetje, beetje, uh, beetje de ruige country ja. kant van, uh, ja. van de heren. Ja, weet je, de bekende nummers gaan daar vooral over. Mm -hmm. Dan draai je nu straks een van de andere nummers. Ja. En ik ben dat pas eigenlijk wat, wat later gaan waarderen. Dus niet in de tijd dat dat zelf speelde, maar vijf, zes jaar later. Ja. Toen werd ik er door mijn broer eigenlijk uh, mee in contact gebracht. Ja. En dat heeft een, uh, ja, een heel eigen geluid, kun je zeggen. Even, even over hoe dat dan ging met, uh, met je broer. Was je broer dan uh, in dat opzicht uh, uh, met muziek uh, dan altijd bezig en zegt... Uh... Kom eens even kijken, hè. kom eens even luisteren wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat ik nou hier al heb voor je. Nou, op een gegeven moment, oh, hij is een paar jaar ouder en dan rij je vaker met hem mee. Oh, doen we niet. En <laughs> ja, dan word je er ja. gewoon mee geconfronteerd, of ja. je het wil of niet. Ja. Nee, hoor. Ja, maar dan, dan, dan uh, luister je spelende wijze ook andere muziek. Ja. En de ene muziek uh, spreek je dan meer aan dan de andere muziek. Ja. En dan vraag je dan wat over door. Ja, maar dat ging dan vroeger met grammofoonplaatjes, neem ik aan. Ja, of met een bandje in de auto ook gewoon. ja. oh ja, goed. Uh, het nummer wat je uitgezocht hebt, want uh, dat uh, willen we toch even van je horen. ik had er twee, maar welke zouden we nou gaan draaien? Oh. <laughs> zullen we deze dan maar doen? Hey Tonight. Do ja. Maar hij uh, was niet alleen in, uh, die, uh, in die tijden, want zijn broertje Tom was er ook een. Stu Cook en Doug Clifford, uh, mannen die uh, zeg maar in het, uh, van, uh, ja, van de tweede helft van de jaren 60 tot uh, zeg maar aan het uh, begin van uh, de jaren 70 toch Amerika uh, op een uh, bepaalde manier trakteerden met hun muziek. Hey Tonight. ja. Ja, dat hebben de mooi. Beatles dat nou, uh, heb ik dat nou goed begrepen? Ik, de, ik weet niet wie nou van wie het uh, heeft overgenomen. Ja, dat ben ik ook nog niet Want ik weet achter, zeker dus, dat uh, de Beatles hebben ook een variant van Hey Tonight En uh, heel vergelijkbaar. Ja. En ik kan het aan deze cd niet zien. Nee, ik ook niet. Ik, uh, en ze spelen wel in hetzelfde tijdbeeld. Dus uh, ergens is iets overgenomen. Het zou zomaar kunnen dat, uh, dat of de Beatles het uh, van, uh, van de Creedence uh, hebben. Maar ja. dat lijkt me sterk. Want volgens mij is dit... Uit de jaren zeventig zelfs. Dan moet ik even goed uh, kijken. Ja, die is uit de jaren zeventig. Dus ik, ik denk, ik zou graag geneigd zijn dat de Creedence het uh, van de Beatles het hebben, hebben overgenomen. Ja, ik denk het wel. Dat kan even. Dat goed. Zou, uh, want uh, want uh, de Beatles uh, hebben er uh, in zeventig een punt achter gezet met, uh, met alles. En uh, dit nummer dateert uit de 71. Dus ja. ik denk dat, uh, dat het uh, dan toch iets uh, is uh, geweest uh, wat, uh, wat de heren hebben opgepikt. Uit Liverpool, dus nou, dat zal ja. dan uh, zo gelopen zijn. Andere... En wat goed is, moet je nooit laten lopen. Nee, nee, nee, nee, zeker niet, zeker niet. Uh, overigens, uh, ik had al uh, aan het begin van dit programma, uh, bij Zondag in Kennenbeland, begon ik al met uh, One Vision uh, van Queen. Uh, dat was een uh, verhaal apart. Uh, heb jij ooit het uh, Live Aid uh, optreden ooit gezien van Queen? Een stuk daarvan. Ja. Ja. Nou, uh, in die periode schreef Freddie Mercury gewoon even achterloos het nummer One Vision. En dat, uh, dat ging daar even op het podium. En dat had hij in een uh, mum van tijd had hij dat eventjes in elkaar gezet samen met uh, de rest. Maar ja, het zijn allemaal jongens met een graad. Hè? Want het is allemaal een universitaire graad. Ja. Nee, het, het zijn, jongens, maar met name in Queen spreekt mij Freddie Mercury aan, ja. omdat het gewoon een, een, een, een, ja, een rasartiest is. Ja. Als je ziet wat hij doet, wat hij uithaalt, de combinaties in de sferen van opera-achtige teksten, ja. die stem wat hij allemaal kan. Ja. Nou, het is af en toe de ridding over je rug. Ja. Ja, prachtig. Uh, en en uh, thuis wordt er anders over gedacht. <laughs> maar <laughs> ja, maar hij, hij, was ook, uh, hij was ook een man die, die toch uh, allerlei uh, ja, streken uithalen waren van uh, zeker in Engeland, in die, ja. in die periode. Maar, maar dat past ook bij zo'n markante persoonlijkheid. Ja. Uh, dat kan bijna niet anders, dan dat je dat in alle opzichten in iemands leven terugziet. Ja. Want het is natuurlijk behoorlijk extreem wat hij allemaal doet. Ja, ook in het begin. Toen werden er menig wenkbrauwtje gefronst. Hij choqueerde. En als je nu kijkt in deze tijd, dan is dat, zou je bijna zeggen, volstrekt normaal. Maar in die tijd gezien, heel vernieuwend. Heel baanbrekend ook. Dan kom ik toch. Ja, Maar dan zeg je iets, zeg je iets, maar. Ja, gaf dat nog wel eens wat problemen toen je op dat moment ook van die muziek begon te waarderen thuis? Nee, kan totaal er... nee, nee. niet. Je mag mijn vader bellen en die zal bevestigen dat ik altijd zeer makkelijk was. Ja, ja maar Queen werd gewoon getolereerd in Huis Meijen. Ja, er waren meerdere. Ik denk mijn, mijn oudste broer was ook een Queen-fan. Ja. Ooit ja. bij een concert geweest van Queen? Nee, Ik nee. Nee, een jaloers. van de meneer, liep daar van de week over na te denken... Uh, ben ik eigenlijk nooit bij popconcerten geweest. Nooit? Op een in andere manier geen uh, ja, ambitie voor gehad. Ja, nou ja, goed. Ik ben bij een aantal concerten. Dat, dat was net een periode dat ik de concerten begon te bezoeken. En ik heb er toch wel een beetje uh, zo de balen van uh, dat ik dus daar nou nooit bij geweest ben. Ja. Maar goed, uh, nummer Don't Stop Me Now. Waarom? Waarom, Waarom dat nummer? Um, ja, waarom dat dan? Ik vind eigenlijk de alle nummers van Queen uh, mooi. Maar ik heb gekozen voor een nummer wat minder bekend is. Mm. En toch denk ik wel uh, een, een echt Queen nummer. Oké. Okay. En uh, ja, als je kijkt naar de tekst, de Don't Stop Me Now. Nou ja, zo sta ik ook wel een beetje in het leven. Ja, nou, denk ook meerdere. I'm gonna have good time. I feel alive. Voordat we straks Freddy nog even uh, nog een keer gaan uh, draaien, gaan we eerst even naar RCH uh, tegen uh, Bloemendaal. Jerk, zeg het maar. En hier is de stand in. Uh, in uh... 2-1 geworden, het is Tim van Akker die de 2-1 scoorde en dat betekent dat Bloemendaal nog een kwartier te spelen, op een achterstand staat in deze wedstrijd, en dat uh, ja, Bloemendaal nogmaals gewisseld heeft, het is waar die dier geplaceerd uit moest, en dat betekent dat uh, Moneer niet erin gekomen is en nu moet Bloemendaal alle zeilen gaan bijzetten om die achterstand uh, goed te maken en dat betekent dat je van 1-0 achterstand of een 1-0 voorsprong op een 2-1 achterstand komt, en nu moet dan laten zien wat er nog kan in dit kwartier, hier bij Sja. Tonight I'm gonna have myself a real good time I feel alive, alive. And the world, I'm turning inside out yeah. I'm floating around in ecstasy, so... I'm having a good time, having a good time The shooting star leaping through the sky En zo ging dat uh, dan nog eventjes door. Don't Stop Me Now van, uh, van Queen. Ik zou bijna zeggen de Beatles, maar dan ja. ga ik echt uh, vloeken in de, in, de, in de muzikale kerk. Tijdgenoten, nee. ja. bijna vergelijkbare kwaliteit, maar wel degelijk anders. En dan moet ik alleen nog even kijken. Volgens mij is dit nummer door Freddie Mercury geschreven. Maar dan moet ja, ik, dan volgens mij ook. Ga, ga ik even heel gauw uh, kijken. Ja, inderdaad. Don't Stop Me Now, Freddie Mercury. Uh, het, uh, ja, het, uh, bij het wegvallen, want uh, dat is ook zoiets. Dat zit ik bij, bij, uh, bij popgroepen zit ik dat altijd uh, te be bekijken. Bij het wegvallen van. Freddie Mercury was Queen Queen niet meer. Ja, ja. En uh, dat, uh, dat heb je bij een aantal bands uh, weer niet. Ik bedoel, als ik naar de hoe kijk. Uh, Roger Daltrey en Pete Townshend, dat zijn de mannen van de hoe. En alles wat er omheen gebeurt. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Nee. Maar het gaat om Townsend en om, uh, en om uh, Roger Daltrey. Maar hier was het dus gewoon essentieel dat uh, als uh, Freddie Mercury. Ja, was het gewoon einde verhaal van, uh, van Queen ook. Nee, ja. uh, ja, maar dat kan ook, dat kan ook niet anders met zo'n uh, bijzondere persoon. Ja. Bloemendaal. Nou, we gaan weer even naar uh, Bloemendaal. Uh, de wedstrijd tussen, uh, tussen Bloemendaal en RCH. Uh, de uitwedstrijd. Jerk, zeg het maar. En hier is uh, nummer drie van, eh, uh, RCA Dirk uh, Gertsen van het veld gestuurd met roodwegens. Een, een, een, een, een, een koppende beweging naar Tim Jones toe. En dat betekent dat dus, uh, dat dus, eh, uh, ja, dat RCA dus met die man uh, verder staat. En dat, eh, uh, ja, eh. Uh, uh, Bloemendaal dus uh, met 11 man uh, nu tegen Timon van RCH speelt en dat de gemoederen een beetje opkomen en dat is nu uh, Simon of uh, dat dus uh, nu Kees uh, zijn laatste troef ingezet heeft met uh, Bert, uh, Bart de Bruin in het spel te brengen en Gijs-Jan Poelgeest uh, naar de spits te gooien en we gaan kijken wat het nog die laatste twaalf minuten hier gaat opleveren in deze wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en RCA. en de dus, scheidslaar moet het gewoon kort houden, dat zie je gewoon duidelijk, want RCA die gaat uh, er op de man nu stelen en dat betekent dat er wederom een overtreding gemaakt wordt door de ...nummer vijf van, uh, van, uh, uh, van uh, RCA, Maaike Beuner... En dat, uh, uh, ...en dat gewoon die vrije trap genomen kan worden door Joost Hofker. Joost Hofker zal hem diep heen gaan brengen. Dan komt hij ook die bal lang richting Wilke Klooster. Gaan Wilke erbij, bij komen. Kan erbij komen. En dan moet die doelman van uh, RCA die bal oppakken. ...maar dat is te vage weken. En dat betekent Wilke over rustig die bal kunnen oppakken. En dat houdt in dat we hier nog 10 minuten te gaan met de stand. 2 tegen één. En tot zover was dat uh, Jirk de Blauw met uh, de tussenstand. Dus 2 tegen 1 voor uh, RCH, want uh, Bloemendaal staat erachter. Goed, uh, we gaan uh, weer terug naar uh, de muzikale keus van uh, Niek Meijer. Maar niet alleen uh, op de achterhand uh, Niek Meijer zelf, maar ook op de achterhand zijn vrouw. Die uh, hier en daar ook nog wat, uh, wat dingetjes uh, ertussen door heeft uh, vervlochten in uh, de lijst. Uh, net hadden we Queen, nu gaan we weer even naar... Uh, Eigen bodem. Nederlandstalig. Nederlandstalig. Kun je zeggen dat Badewijn de Groot een beetje de voorloper is? Van, van zeg maar wat we in de jaren tachtig hebben gekend met Doe maar, Toontje Lager, het goede doel. Frank Boeiengroep. noem maar op. Ja, ik, ik, ik weet niet of, of je hem als voorloper kunt beschouwen. Omdat vind ik, Badewijn de Groot was echt ook een protestzanger. Een mm. Beetje Bruce Springsteen-achtig. Het zat een boodschap zat erin. Ja. Of zit er nog steeds in eigenlijk. Ja. Je kunt heel veel dingen terughalen uit die tijd als je die nummers nu leest. En de, de andere, het is wel de... de de Nederlandse pop die toen is begonnen. Mm -hmm. Een andere markante persoon in die tijd. Hoe heet hij nou? Kom van dat dak af. Peter Koelenwijn. Ja. ja, die dat ook probeerde open te breken. Dus de ja. herkenbaarheid van de Nederlandse muziek. Maar Bartem de Groot is dan eh, de combinatie van een boodschap overbrengen, het protest. en ook gewoon een mooi liedje. En ja. dan nu een van de minder bekende. Ja, uh, hij deed dat samen met. Dan dan het Neig. Neig. Ja, het Ja. Ook een fameuze uh, tekstschrijver. tekstschrijver. Ja. Echt uh, voor heel veel. Met name zangeressen heeft hij ook geschreven. Komen we ook hier uit de buurt vandaan. Hè? Ja. Ja, ze komen okay. uit, uh, uit, Heemstede, uit de, de omgeving van Heemstede Haarlem. Ze hebben op het Lyceum, hebben Lyceum toen ja. gezeten. Ja, dat is nu weg, dat, dat, die school. Daar staat nu iets anders, maar daar, hebben zij, uh, daar zijn ze bronnen. Dat dus. ja, verklaart het zo'n mooie omgeving. Dat moet ook wel leiden tot uh, mooie liederen. Ja. ja. Goed, Boudewijn de Groot met. Verdronken vlinder.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 Ik je zou een vlinder moeten zijn. Op te vliegen, heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Al zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde bederven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven om een vlinder die vertrokken is in mij? Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. De verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. We gaan straks even het slotakkoord tekenen met Niek Meijer. Maar eerst even naar de wedstrijd tussen RCH en BVC Bloemendaal. Want het is de slotfase. 2-1 staat het nog steeds voor RCH. Tjerk. En die stand staat er nog steeds op het bord hier. En Bloemendaal is een druk op het doel van RCH. Komt die bal? Hallo